7 uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 Nog twee dagen Buitenkansjes Carrousel. Elke dag nieuwe zomervakantieaanbiedingen. Vandaag alle parken met unieke activiteiten voor jong en oud. Op is op. Ga nu naar buitenkansjes.nl. Ruimte voor de zomer bij Landbouw Green Parks. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Manuel Venderbos. De Oostvaardersplassen ontwaakt. En als ik even niks zeg, dan kunt u het ook zelf horen. Ik hoor ganzen, vogels... Een lepelaar zelfs hier dichtbij. En er gloort iets. Misschien ben ik te hoopvol, maar als ik zo naar de lucht kijk... dan is het recht voor me is het hartstikke grijs. Maar hierboven me begint het een beetje blauw te worden. Dus misschien kunnen we aan het einde van de dag deze dag wel zomers noemen. Heerlijk. Mijn gast van vanochtend is opgegroeid als buitenmens... in een land waar het bijna altijd lekker warm is. Jetty Tauna, u komt uit Suriname. Echt zo'n land waar het leven zich helemaal buiten afspeelt. Was dat voor u ook zo? Ja, ja, heel, ja heel erg. En, uh, binnen was het meer om te eten en te slapen. Maar het moment dat je morgens wakker werd, loop je meteen naar buiten. En dan echt wat je zegt: dan hoor je de vogels, je hoort alles. En dan begint dan de dag. Maar dan ook heel vroeg, hè, als nu. Dus uh, vandaar dat we dus buiten mensen zijn. Ja. Maar dat sta je niet zoals nu met, nee, met, met uw jas aan? Jas aan. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Was je heel anders gekleed dan? Hè? Je had, dan waren weer een korte broek en een t-shirtje of een slaapjurk, hoe je dat noemen? We noemen het een slaapjurk. En zo ging het. Dus uh, wat dat betreft voel ik me heel prettig hier in deze omgeving. Ja, zo hier buiten te staan, maar hoe is het? Hoe bevalt het wisselen, wisselende van de, van de seizoenen hier? Oh, God. We hebben ook weer zijn seizoenen daar, maar dan is het regen. Kleine regentijd, grote regentijd, grote zomer, kleine zomertijd zomer, zo, en kleine, grote zomertijd. En dan is het ook behoorlijk heet. En het kan ook heel hard regenen, als nu, op dit moment. Het regent ontzettend veel in Suriname, dus ja. Maar hier in Nederland kan het echt koud zijn. Oh, God, jongen, praat niet erover. Ja, ja, maar je zegt altijd, van je woont hier en uh, wat moet je anders, je moet je aanpassen. Hoe lang geleden kwam u naar Nederland? In 1979. Dus ik was al 30 toen ik hier naartoe kwam. Dus uh, het was een nieuw begin. Je laat toch wel wat achter. En uh, je komt naar Nederland en, uh, en ik ben blij dat ik er ben. Ik zeg altijd, hier is mijn huis en Suriname is mijn thuis. Want uh, als je daar komt, dan ben je al vanaf het vliegveld. Dan voel je al die warmte, je voelt alles. En dan voel je gewoon dat je weer thuis bent. Maar als je hier naartoe komt, dan kom je weer naar je huis. Want je hebt gewoon alles hier. Maar waar verlangt u het meest naar als u denkt aan Suriname? Uh, het weer, in de eerste instantie. Toch wel. <laughs> en de mensen. Ik zeg altijd een Surinamer, een Surinamer en Surinamer. Hier in Nederland is wel weer anders, hoor. En... Uh, die, die verbondenheid met elkaar, weet je. Je hebt buren, je hebt familie, je hebt vrienden... en die herkenbaarheid van alles weer. Als je ergens komt, dan denk je, oh ja, dit. Want er is ook heel veel veranderd hè, in de afgelopen jaren. Dus je bent blij als je weer iets ziet van herkenning dan, ja. Zeker. We hebben u uitgenodigd om met u te praten over de manier waarop u omgaat met het slavernijverleden. Uh, morgen herdenken we 150 jaar afschaffing ja. van deze ja, toch wel duistere en schaamtevolle periode uit ja. onze geschiedenis. Ja. Uh, voor u is het een feestdag morgen. Kitty Kotti noemen ze dat in het Surinaams. Uh, ja. Wat betekent dat? Een Kitty Kotti is, is een keten. En Kotti is snijden. Dus het verbreken van de keten, als je hem dus zo vrij vertaald zou willen doen. En dat is morgen. Ja, je zegt wel vieren. Maar het heeft ook wel vieren met een, met een ander tintje, hè? Dus, dus het is vieren en herdenken? Juist. Ja, ja dat is het zeker. Want uh, kijk, wij zijn mensen, we houden van een feestje. Maar wanneer het serieus is, dan doen we het ook serieus. En ik vind dat de afschaffing van de slavernij... een beetje een zwarte bladzijde is in, in de geschiedenis. En, en wij van, als nazaten van die tot slaaf gemaakte mensen, die willen het niet vergeten. We willen gewoon te hebben dat het dus nog ieder jaar, alles is nog op kleine schaal, kijk toevallig is het nu 150 jaar, dus we doen het groots, maar 151 jaar wordt ook wel gevierd, maar dan weer kleine schaal. Bent u er al volop mee bezig? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. want uh, wij Surinamers hebben de maand juni uitgeroepen tot maand van de, de afschaffing. Dus vanaf 1 juni tot 1 juli vinden er Iedere dag, zowel in de Zaanstreek, Amsterdam, overal in de landen waar er organisaties zijn, wordt er wat gedaan. Dus tot 1 juli de dag zelf, want u weet 1 juli zit in het Oosterpark en daar zal de koning ook daar aanwezig zijn. En dan wordt het daar dan afgesloten. Mooi. Um, u heeft het over Surinamers, maar wordt het ook gevierd door witte mensen of zou dat meer moeten gebeuren? Nou, er dus zijn heel veel sympathisanten, hoor. Dus sowieso, want kijk, je kan mensen niet aansprakelijk stellen... voor wat er is gebeurd. Want wij, wij zijn er ook niet aansprakelijk voor. Dus in, in principe en, uh, wil je dat het op een gegeven moment erkend wordt... een spijtbetuiging, whatever wat ze willen doen. Maar je kan mensen van mijn leeftijd, van jouw leeftijd... kan je niet zeggen van, jij hebt het gedaan. Weet je wel? En dat, is, dat zie je bij die activiteiten ook. Alle nationaliteiten, alle culturen, iedereen komt toch wel en, uh, naartoe. Uh, we staan inmiddels al voor de deur van, uh, van het natuurbelevingscentrum uh, de, de Oostvaarders. Uh, zullen we binnen verder praten met uitzicht op De Oostvaardersplassen? Oké, okay. ja hoor. Over and over and over again the Love is the briefcase in his head I never should have opened I found his map of love meets fear And watched the board Justine Vandergrift is een Canadese zangeres met Nederlands immigrantenbloed. Ze zong Bye and Bye and Bye. U luistert naar Dit is de Zondag vanuit Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Morgen herdenkt Nederland dat 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. En daarover praat ik met Jetty Tounaar. Ze is een Surinaamse dame op leeftijd. Al weet je bij Surinaamse dames nooit... 63. Welke, welke leeftijd dat dan is? Nou goed, 63. Met een kleurige jurk. Ze heeft zich jarenlang ingezet voor erkenning... van het Nederlandse slavernijverleden in haar woonplaats Zaandam. Waar een grote Surinaamse gemeenschap woont. En morgen heeft u een bijzondere handeling te verrichten. Ja. Want Zaandam krijgt een Anton de Kombrug. En ja. wat mag u doen? Ik, uh, ik mag een toespraak houden. En uh, een van de wethouders die dan het openingsgesprek. Maar uh, vanochtend om half vijf, toen ik mijn computer aandeed... kreeg ik een mailtje van de familie De Kom. Dus kinderen nog van Anton De Kom. Die nu op hoge leeftijd zijn, 82 en 87. Gaven ze door dat ze kwamen. Bijzonder. Dat is heel bijzonder. De oudste zoon en, en de jongste, was een dochter, Judith... en die komen ook maandag. Dus nu gaan we dan het programma een beetje, als het ware, omdraaien. En dan laten we dus de oudste zoon met dan de wethouder de onthulling doen. Okay. Dus nou, dat wordt heel mooi. Mooi. En ja. even, even voor de mensen die luisteren denken... Anton de Kom, wie, wie was dat ook alweer? Ja, kijk, als je over Anton de Kom wilt beginnen... Dan, dan zouden we dat uur helemaal vol praten. Maar hij is voor ons een vrijheidstrijder en een vrijheidsheld. En er is een boek, als iedereen wil weten... waarover de wijslaven van Suriname heeft hij geschreven. En Anton de Kom is in 1898 geboren in Suriname... Ook uit ouders, de slaven, Want zijn grootmoeder was een slavin. Dus hij komt ook uit die scene. Een mooie, echte zwarte man, kunnen we dan zeggen. En uh, die kwam op 22-jarige leeftijd naar Nederland. Waar hij dus een vrouw ontmoette. En dat is een Hollandse vrouw geweest. En daar hebben ze vier kinderen gehad. Drie jongens en een meisje. En hij heeft een heel gevoelig ja, leven gehad. Want uh, hij was een activist. En wat je nu in deze tijd zou hebben... want hij was een tijd gewoon voor. Hè. Dus hij uh, was een man die ontzettend veel opkwam... voor de, voor de minder, minder bedeelden, kan je zeggen. Was hij een beetje de, de Martin Luther King van de Suriname? Zo, ja. En dat is het prachtige van die brug. Uh, onder die brug loopt de Martin Luther King weg... En dan heb je aan de andere kant de Laan der Vrijheid. Alles komt bij elkaar. Alles komt zo helemaal bij elkaar. En die brug is ook niet ver van de wijk waar de vrijheidsstrijders, Steve Biko en al die anderen... Dus in de Zaanstreek hebben ze gewoon een paar straten vernoemd... naar oude verzetstrijders. Daar wordt morgen die brug onthuld. Er wordt feest gevierd. En daar hoort ook een liedje bij, heb ik begrepen. Oh ja. Ja, Joris. En, en ik, ik, ik zit je al met grote ogen aan ik te heb kijken. Het, ik heb het gezongen voor Joris en hij zei tegen me van... ik moet dat lied meenemen. Ja, ik ken hem ook wel uit het hoofd, maar dat is altijd... Fijn. Nou, doe, doe eens een stukje. Oké. Okay. 1 juli 1860, drie. Masragado PURKATIBO, catibo ache breuke velum drie. Ve sisa and mi brada opo pres vita ta, da bigi, da bigi grani, dizi hem ben du givi. Wow. <laughs> Mooi, ja, hè? Als mensen nog niet wakker waren, dan, dan zijn ze <laughs> het nu. Maar, maar is dit een liedje dat elke rechtgeaarde Surinamer kent? Nee, nee, nee. Er zijn, er zijn niet zoveel liederen over de slaventijd, maar wel heel veel gedichten. En dit is al een van die liederen. En we hebben dus zo meteen in de kerk gaan we het ook zingen. Dus ik ben een beetje vooruit gelopen op onze zang in de kerk. En, uh, maar beoefend. dit is een van ze. Want toen ik met Joris sprak, had hij het over Willem III. Willem II. Ik zeg, nee, het is geen Willem 2, Het is Willem III. En toen dus zei wat wacht, ik ga een liedje voor je zingen. Daar staat hij werkelijk in. Dus vandaar. Ja. Uh, uh, uh, uh, nog even terugkomen op zo'n bordje. Uh, uh, Anton de Kombrug. Ja, is ja. is, is, is zo'n klein gebaar... Uh, uh, een vorm van erkenning vanuit de Nederlandse overheid? Ziet u dat zo? De Zaanse overheid. De Zaanse dus, gemeente. De Zaanse. Want, maar en, uh, ook de Nederlandse? De Nederlandse gemeente. Ook jouw onderdeel van Nederland, sowieso. Maar en, uh, we... Als ik het in het kort mag vertellen, 15 jaar geleden zat ik in een, we hadden een comité waakzaamheid antiracisme. En daar binnen de Zaansreek waren alle zelforganisaties verenigd in dat comité. En dus zodoende hebben we dan. Een, toen Anton de Kom 100 jaar Weer hadden we een tentoonstelling op het banhouden bij ons. En naar aanleiding van die tentoonstelling hebben we gezegd: we gaan nog aanvechten, niet aanvechten, maar dat er een straat, een plein of wat even, vernoemd werd naar hem. Dus we hebben eigenlijk drie wethouders Want Nu na 15 jaar hebben ze nu echt besloten van... er moet wat komen en er wordt niet zoveel gebouwd meer. Dus een straat of een plein zou het niet worden. En toen is het een brug geworden. Ja, dat is misschien ook wel extra mooi, een brug. Ja, een brug verbindt mensen, hè? Ja. Want zonder een brug kan je van de ene kant niet naar de andere kant... als je verbonden wordt door een, een plas of water. We, we pakken als Nederland aardig uit... met 150 jaar ja. afschaffing van de slavernij. Ja. Um, wat zegt dat over onze maatschappij, dat we dat nu herdenken? Weet je, herdenken is niet vergeten hè, wat er allemaal is gebeurd. En uh, als je dat niet doet, ja... Dan, dan verlies je toch wel een klein deel van je zijn. En ik denk dat de Nederlandse, de Nederlandse regering daar een heel, heel groot aandeel in, in moet hebben. ook. Ja, ja. zeker. Uh, de Raad van Kerk heeft kort geleden die schuld nog eens nadrukkelijk uitgesproken... over ja. onze betrokkenheid bij de slavenhandel. Ja. Uh, was u daar blij mee? Ja... Misschien hebben ze gedacht, na nou, 150 jaar moeten we nog met wat komen. Laten we ook een keer, Laten sorry we ook keer wat doen. Want als je die geschiedenis nagaat, van nee, de slavernij. Nee, um, je weet, de kerken werken meer met de Bijbel. Ze wisten dat die misstanden er waren. Ze hadden zelf ook slaven. En ze wisten gewoon dat het niet goed was. Weet je, maar met de, met de Bijbel in de hand en de dingen die je niet mag doen, waren ze dus bang om dus daar in die tijd maatregelen treffen, dat bepaalde dingen niet mochten. En daar komen ze misschien nu een beetje op de rug... om dus op hun manier dan spijt te betuigen dat het niet, dat het niet anders is gegaan dan. Ja, en vindt u dat mooi of vindt u dat Ik vind het laat. mooi, ik vind het mooi, ik vind het mooi. Want en, uh, het moet, nee dat het niet moet, maar het is toch wel... Uh, dan zie je gewoon dat er uh, dat ding wordt gedragen. En, uh, maar dat is ook wat het punt, hè. als je niet vecht en niet omkomt. Want we konden het ook laten rusten en niks doen. Ja. En denk ze, maar, oké, okay, de Surinamers, die, ze doen niks. Maar als je samen... Want kijk, wij wonen in Amsterdam, Maar in Amsterdam is er een veel grotere populatie Surinamers. En die zijn echt strijdvaardiger dan wij in onze kleine Zaanstreek. U bent zelf een gelovig mens. Ja, zeker. Helpt uw geloof bij het nadenken over schuld en verzoening? Ja, ja, ja. Kijk, je, je vergeet niet... Je moet leren vergeven, maar niet vergeten, hè. Ik bedoel, je moet dingen een plekje geven. En, en ik zeg geloof eens, uh, ja, je hoeft niet uh, elke dag de Bijbel en uh, Halleluja te roepen. Maar je moet wel weten dat er iets is weet je, waaruit je je kracht kan putten. En dat voel je als je in je gebed en je vraag. Je krijgt niet altijd meteen wat je vraagt, maar je hebt het gevoel dat je ergens wel gehoord wordt. Onder Surinamers leven hele verschillende gevoelens over de slavernijgeschiedenis. Ja, ja. En dat merkte ook onze verslaggever Gerard Hutte... die gisteren in Amsterdam-Zuidoost was... op een feestje in het Surinaamse ontmoetingscentrum. Dat de hele wereld mag weten en horen dat het 150 jaar geleden is... dat Nederland de slavernij, de transatlantische slavernij, heeft afgeschaft. Ze zeggen, wij zijn hier omdat jullie daar waren. Het mag zich nooit meer voordoen. En daar zullen we ons daarvoor bewaken en zorgen dat het nooit meer voorkomt. Dat wij het nog vieren is heel goed. We hebben een gedeelde verleden. Nederland, Suriname, vele mensen weten dat niet. Dat is schandalig dat vele Hollanders dat niet weten. Maar het moet niet tijd worden... Dat er over gepraat wordt, niet alleen gepraat, er moet nog heel veel gedaan worden. Dieren waren veel beter dan zwarte mensen, dus daar moet er zeker wat aan gedaan worden. Ik ben niet Surinaams. Uh, ik werk hier met allemaal Surinaamse collega's en allemaal Surinaamse cliënten. En voor hun is het heel wezenlijk, uh, dat respecteer ik en daarom uh, feest ik mee wat betreft mijzelf vind ik het geschiedenis en uh, een onderdeel van de geschiedenis en uh, uh, vier ik het niet actief thuis of zo ik ben ben ik in Marowijnen daar kwam een boot aan met 700 mensen en wat dacht je dat gebeurd is de boot ging kapsaizen en de bemanningen gingen aan boord en ze hebben de boel dicht en allemaal man en muis hebben ze laten vergaan. Ja, ik vind het wel belangrijk dat ze herdenken van straffen, Zo'n 50 jaar geleden moet er steeds herdenken. De reportage van Gerard Hutter gisteren in Amsterdam-Zuidoost. Helpt mij dit gevoel te begrijpen, dit leed. Want dat was het. het is natuurlijk niet de huidige Surinaamse gemeenschap aangedaan. Nee, ja. Maar hun voorouders, of misschien wel nog verder daarvoor. Ja, ja. Hoe straalt dat af op deze generatie? Uh, ja, weet je, het straalt, het straalt af op deze generatie. Het is namelijk zo van, je hebt een verleden en als je dus... Uh, een naastat ben van de tot slaaf gemaakte uh, uh, mensen, dan, heb je het, dan moet je de behoefte hebben om het ook, om het ook over te brengen. En op de generatie van nu kunnen we alleen maar putten uit de geschiedenis, hè? Van, het, van wat er allemaal gebeurd is. En wij zijn nou de, de klasse ertussen en dan heb je nog de kinderen, de jongeren die hier uh, geboren en getogen zijn. Dus het is eigenlijk een beetje die overdracht die je nu moet doen, dat die generatie gewoon doorgaat. Uh, uh, met dit. Is het vergelijkbaar met de antipathie die Nederlanders hebben ten opzichte van Duitsers? Nee. <laughs> nee? Nee. Erger, minder erg? Minder erg denk ik, wat voor mij doen wel. Want kijk, wat, de oorlog was ook niet mooi. Weet je wel? Maar de slavernij staat een beetje heel. Ja, de mensen zijn ook wel gemarteld en vermoord. Maar uh, bij de slavernij is het namelijk van: de mensen zijn uit hun, uit hun huis, uit hun dorpen gehaald en op de boot gezet in de mensonterende situaties. Werden, wisten ze niet waar ze heen gingen? Ze werden beloofd dat ze ergens zouden komen waar het beter is. Weet je? En dan kom je in een boot met bijna hoeveel honderdduizenden mensen... vastgeketend in die boot. Je kon niks. Even gaan luchten op het dek. Weet je wel? En dan kom je aan en dan word je dan slaafgemaakt. En dan word je dan behandeld, je wordt mishandeld... Ha, ik, ik heb een, een, een, een thema gevolgd van de heer Sandio Hira, Colonizing the Mind, waar hij dus met foto's en met beeldmateriaal heeft gesie, laten zien wat er met die mensen gebeurde als je één tegenspraak had. Dus dat is ook mens onteerend. Oorlog is weer, zijn landen tegen landen, maar dit zijn gewoon mensen tegen de. Op grote mogelijkheid. Misschien een gekke vraag, maar voelen Surinamers zich nog altijd minder waardig... ten opzichte van Nederlanders? Nee, echt niet. <laughs> nee, Weet je wat het is? Weet je wat het is? Kijk, uh, we zijn hier naar Nederland gekomen... want we waren heel lang een kolonie van Nederland. En uh, we hebben heel veel van de Nederlandse normen ook in Suriname geleerd. Ik bedoel, je hebt je eigen cultuur. Het stukje dat je meegekregen. maar uit de slavertijd hebben we ook een hele mooie cultuur overgehouden. En toen kwamen dan die zendelingen vanuit Duitsland. De Herrenhutters. Vandaar dat ik dus van de evangelische broedergemeente ben. Maar dat waren de Herrenhutters. Die toen naar Suriname kwamen. En ze gingen die, die dorpen in. Om die mensen dus... Uh, hun, hun eigen identiteit te laten vermengen met het geloof. En dat heeft ook heel veel teweeggebracht. En vandaar dat je dus nu die EBG hebt. En uh, wat was die vraag weer, Mariel? Nou, ja, of, of Surinamers zich minder, minderwaardig zouden voelen. Nee, en niet alleen dat. Dus je werd al opgegroeid met die witte man om je heen. En, en uh, op een gegeven moment werd ook de kolonie van Nederland. Er waren heel veel Nederlandse invloeden in Suriname. Dus ja... Je blijft toch gewoon. Nu zijn we dus onafhankelijk vanaf 1975. Maar dat stukje Nederland, ik denk niet dat we dat zullen loslaten. Ja, ik, ik ken Surinamers, en u bent daar ook weer een voorbeeld van... als vriendelijke, goedlachse mensen, ja. maar ook als trotse mensen. Oh ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Is, is, is dat een, misschien een oorzaak van die zucht naar erkenning? Uh, kijk, trots mag je zijn. Weet je wel? Je mag zijn op... Want kijk, alles wat je bereikt in het leven, ben je trots op, toch? Mm. Alles is nog zo klein. Toen ik in de taxi zat, dan zei de chauffeur ook, ja... van, en, ieder zijn vak. Ik zei, nou, als ik uni had, dan was ik ook niet in Almere terechtgekomen. Dus iedereen heeft zijn, een, zijn vak in het leven. En, en trots mag je zijn op wat je bereikt. En ik ben er ook heel erg trots op. Morgen die brug, we hebben er 15 jaar voor gevochten. Hier vandaag bij jullie. En dan ben je trots dat je toch een heel klein beetje... een aandeel mag zijn in het geheel. Ja, het is wel mooi. Mooi. We praten zo verder, maar het is half acht. Het is tijd voor overzicht van het nieuws. Oké. Okay. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de A15 bij Andelst in de Betuwe... zijn elf mensen gewond geraakt. Onder hen zijn vijf zwaar gewonden. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Rond drie uur ontstond er een botsing waarbij vier auto's waren betrokken. Eén daarvan had een aanhanger met boot. Onder de gewonden zijn ook vier Denen. China heeft extra militairen gestuurd naar Xinjiang. In de hoofdstad Urumqi reden tientallen panzerwagens en vrachtwagens met militairen en politiemensen door de straten. In de regio kwamen afgelopen week bij twee gewelddadige incidenten minstens 35 mensen om het leven. In Europa is geschokt gereageerd op berichten dat de Amerikaanse geheime dienst NSA ook Europese diplomaten heeft afgeluisterd. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde gisteren dat kantoren van de EU in Brussel, Washington en bij de Verenigde Naties zijn afgesluisterd. Voorzitter Schulz van het Europees Parlement zegt dat dit de relatie met de VS sterk onder druk zal zetten als het klopt. En in de Egyptische hoofdstad Cairo hebben zich op het tagria opnieuw tienduizenden mensen verzameld. Ze demonstreren tegen president Morsi, die dit weekend een jaar aan de macht is. Het protest is een opwarmetje voor de massabetoging die later vandaag gepland staat. En waarin na verwachting honderdduizenden Egyptenaren het aftreden zullen eisen van Morsi. Dan nog het weer, wolkenvelden en wat motregen, later zonnige periode. Lokaal blijft een bui mogelijk, het wordt 18 tot 22 graden. Dit is de zondag. Op Radio 1. Ja, dat was Marian Koekoek. Koe Koe. En u luistert naar Dit is de Zondag vanuit het Natuurbelevingscentrum... de Oostvaarders. Nou, ik kijk hier zo naar buiten... en het belooft waar een lekkere dag te worden... met misschien wel een temperatuur die een beetje zomers lijkt. En ik mag praten met mijn gast Jetty Tounaar. En dat doen we bij de Ontwakende Oostvaarders Plassen... Jetty is een, mag ik wel zeggen, prachtige Surinaamse vrouw... die zich jarenlang heeft ingezet... voor de emancipatie van Surinamers in Nederland. En morgen vieren de Surinamers hun bevrijdingsdag uit de slavernij. Dat is dit jaar extra feestelijk... omdat precies 150 jaar geleden een einde kwam... aan de onderdrukkers van Afrikaanse mensen... die te werk werden gesteld op Nederlandse plantages in Zuid-Amerika. we vragen onze gasten altijd een afbeelding mee te nemen... van een persoon die hen inspireert. En, um... U heeft een foto meegenomen van een, een hele... Hele mooie Surinaamse man, hè? Hele mooie Surinaamse man. <laughs> een beetje, een beetje uh, trots en statig. Altijd, ja. Mijn grootvader was een gedistingeerde... Gedistingeerd, ja. Ja, ja. Hij was een persoonlijkheid, hè? Als je, hem, als je hem zag komen, dan dacht je van, er komt iemand. Ja. Ja. En, en waarom heeft u hem uitgekozen? Wat wat... Nou, uh, mijn grootvader is namelijk de vader van mijn moeder. En mijn moeder is heel jong overleden. Ze was 36. En uh, wij zijn ook, we, waren, we zijn met z'n achter En hij heeft altijd een hele belangrijke rol in ons leven gehad. En ik ben oudste kleindochter, dus ik mocht een... Uh, ik had wel een, be een bevoorrechte positie, kan je zeggen. Ik had een hele goede band met mijn grootvader. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Hij heeft ons dus heel veel normen en waarden. En, en, ja, tot, hoe moet ik het zeggen? Geleerd en hoe je met anderen moet omgaan. En, en je zijn hier. Dus uh, ja, aan hem heb ik heel veel mooie herinneringen. En, en uh, hoe zit het uh, slavernijverleden in uw familie? Dat, ik vroeg het aan mijn tante, want uh, ja, ik heb nog een tante van 85, mijn oudste, de oudste dochter. En toen zei mijn tante van, uh, er werd niet veel gesproken over de slavernij. Want mijn, mijn grootvader, zijn vader komt uit Schotland, een echte schot. Die dus naar Suriname was geweest in die tijd. En mijn, en mijn vader zijn moeder, die was de dochter van een Slavin. Dus okay. het was allemaal... En haar grootmoeder was een echte slavin. Dus het is toch wel in die... Want hij is ook in 1898 geboren. Ja. Was ook al een, Maar over het algemeen werd er thuis niet zoveel gesproken... over de gebeurtenissen, alles wat er gebeurt. De was de hij er veel mee bezig? Of? Nee, wat nee. Ze, ik vroeg het aan mijn tante en ze zei nee. We hebben thuis niet zoveel uh, over gesproken. En, en waarom niet? Ja, wat zou ik daarop moeten zeggen? Ik weet het niet, want... ja, Werd dat weggedrukt? Of, of was dat gewoon dat, geen dat, issue? Dat, dat, ja, misschien was het ook niet zo. Het werd niet, kijk, nu zijn we ermee bezig. hè? Ja. In Suriname zijn ze er nu ook mee bezig. En ik weet niet of in die tijd hadden ze misschien... Uh, dan van, Oké, okay, het is gebeurd. En, uh, en wij proberen nu alles naar voren te halen... wat er eigenlijk gebeurd is. Om het toch nog een plekje te geven, maar... Het was misschien voor hun gewoon, ja. Ik weet het niet. Uh, wanneer werd het voor u zelf een thema? Op school, op school, en uh, naarmate je ouder wordt, en uh, dan word je ook Maar weet je wat het is? Nadat de Surin nadat de afschaffing van de slavenijder was, kwamen er heel veel andere culturen naar Suriname, hè? De Javanen, de Chinezen, de Hindustanen, de Libanezen. Dat waren dus de Joden en heel wat kwamen naar Suriname. Dus op een gegeven moment waar het een smeltkruis van allerlei culturen. En dan ga je dan ieder in zijn eigen cultuur. Dus op school kregen we wel de geschiedenis van een, uh, de afschaffing... maar niet zo echt verdiept erin. Maar wel ja. is geschiedenis van Suriname. Een apart boek waarin alles stond. Dus uh, op school werd het wel gebruikt. Veel scheve gezinsverhoudingen en hoge criminaliteitscijfers... in Surinaamse kringen worden nog altijd gezien als... Gevolgen van de slavernij. Normaal. Ziet, ziet u dat ook zo? Nee, joh. Je wordt, je wordt crimineel, hoor. Je wordt geen crimineel geboren. Nee. Is allemaal onzin. Is onzin, ja. Vind je zelf ook niet? Ik, uh, nee. Weet je, som, sommige Surinamers zeggen wel dat. En je doet uh, de manier hoe je hier de behandeling soms. heb je het gevoel van dat je dus. Uh, je moet je waar maken, Je moet. Je moet eigenlijk... Jij bent een Hollandse jongen. Je, je kan op, deuren openen zich meer, beter meteen van jou. Maar als jij als ik, als dan van een Surinaamse afkom, dan denk je van, jij moet er toch meer aan doen... om die acceptatie te hebben in die maatschappij. Ja, is, is dat een voorbeeld waarin mensen nog steeds tegen dit verleden aanlopen? <laughs> jawel, jawel. Of is het gewoon puur... Je wordt, boos, je wordt boos, want je denkt van, het houdt ook nooit op. Ja, maar allemaal. heeft dat met slavernij te maken? Nee, of, of is dat gewoon omdat je nee. een kleurtje op je wangen hebt? Het kleurtje. Ik ga voor dat kleurtje. Ja. ja. Uh, stelt u dat, stel dat de Nederlandse overheid u uw zin geeft? Ze komen met een erkenning die uw stoutste dromen overtreft. Dan zijn we blij. Wat zou dat dan zijn? Dan, is het, dan, is het een, dan vind ik dat die erkenning terecht is. Ja, maar wat zou die erkenning dan Heel moeten zijn? moeten doen? Je voelt je nog vrijer, toch? Ik ja, bedoel... maar wat zouden ze moeten doen, de Nederlandse overheid? Ze moeten spijt betuigen. En uh, het is hier gebeurd. Maar er is al een monument in, in, in, in, in, in, in, in het, Oosterpark. het Oosterpark. Ja, en... wat is een monument? Daar kijk je tegenaan. Maar de woorden zijn, woorden zijn veel beter dan... Dan en, uh, dat monument ga je naartoe en je ziet al die dingen. Het is een heel mooi monument geworden met al die slaven en al die dingen. Daarna. Maar één woordje van het spijt maar is toch wel meer waard dan uh, anders, iets anders. En, en houdt het daar dan mee op? Zou je dan kunnen afsluiten? Je sluit een periode af, ja. maar dat houdt niet op. Nee, Als het ophoudt, dan, dan heb je het overgegeven. En dat nee, nee, ik zou niet zeggen dat, we, uh, dat het ophoudt. Of, of willen mensen ook nog financiële genoegdoening? Oh, god, waar moeten ze dan beginnen? Wat zou Ik zou dan. Als ik voor mezelf spreek, zou ik dat niet willen. Want het is. Ik noem dat dan bloedgeld. Want wij hebben het niet meegemaakt. Nee. Wat zou je met dat geld kunnen doen? En nee, wat is natuurlijk uit de geschiedenis heb ik gelezen dat de slavenhouders. Ja. die kregen 300 gulden slaaf die van ze werd vrijgekocht, Juist. om het zo ja. maar eens te zeggen. Maar één ding, hè Manuel, de, de slavernij is in 1863 afgeschaft. Mm -hmm. Maar dat is pas in 1873. Want we waren nog tien jaar onder staatstoezicht. Ja. Dus die slavernij is toch nog tien jaar, misschien in een andere vorm... maar in 1873 is het toen... Definitief Dus we moeten nu eigenlijk 140 jaar Juist, ja. ja wij vieren. zeggen 150 jaar. <laughs> omdat bij die proclamatie 1 juli 1863 en, uh, ja. wat het gebeurd is. Aan de andere kant, en dat is misschien cru dat ik dat zeg... maar ik als jonge <lacht> Nederlander zeg van... hou nou toch eens een keer op, het is 150 jaar geleden. Maar dan zouden ze ook van de oorlog moeten zeggen. Nou ja, dat is, dat is waar, maar dat is, dat is nog maar 70 jaar geleden. En dat is 150 jaar, hoor. Dus misschien over, over 80 jaar... Daar praten nog... we misschien anders over. We er... hebben we weer een hele, hele andere generatie. Maar dat staat in de boeken. En wat in de boeken staat, uh, ligt niet... tenminste, we gaan ervan uit... dat het een uh, mooie geschiedenis uh, achterblijft... voor onze nazaten dan. Ja. Uh, qua erkenning kan je natuurlijk ook omdraaien. Ja. Uh, je kunt erkenning vragen voor je verleden... maar je kan ook uh, vergeving geven... voor de wandaden uit het verleden. Ja. Kunt u dat? Vergeven. Ja. ja. Waarom zou je niet vergeven? Ik zei het altijd al, vergeten ga je niet. Maar als je, met, als je niet vergeeft, hoe wil je verder? Weet je wel, het moet, het moet geen obstakel in je leven zijn. We moeten kunnen leren vergeven. Ja. En daar je, je moet je kracht uit putten om het te kunnen doen. Maar denkt u dat de Surinaamse gemeenschap een balans kan vinden tussen die erkenning vragen en vergeving schenken? Jawel. Jawel, we zijn wel vergevingsgezind. We strijden voor iets, maar op den duur dan, en, uh, moet je altijd tot één komen. En dat is het mooie ervan. Dat je niet uh, met haat en neid en dat soort dingen verder leeft. Want dat is geen basis om op te leven. Nee. Nee. Uh, straks een gedicht van onze dichter bij de zondag. Mm -hmm. Maar eerst muziek van vergeven en erkenning vragen... is het een kleine stap naar liefhebben. Margriet Schoersma zingt erover in The Meaning of I Love You. Zo... is growing Hour by hour I'm thinking back Shall I fly Or should I be falling How can I forget Step by step I walk and I think of you Face by face, I see and compare. Shall I cry? Or should I be strong enough? How can I? Fail? Griet Sjoerdsma zong The Meaning of I Love You van haar debuutplaat... met de toepasselijke titel voor deze ochtend... With a Whisper from the Morning. Nou, we fluisteren het volgens mij hier wel echt naar de zomer toe. Morgen herdenken we dat Nederland 150 jaar geleden de slavernij afschafte... en daarom is Jetty Tauna vandaag bij gast. Ze zet zich al jarenlang in voor erkenning van het Nederlandse slavernijverleden. En Paul Borgreve is onze dichter bij de zondag... en hij heeft speciaal voor u, Jetty, een gedicht gemaakt... en laten we daarnaar luisteren. Een gedicht voor Jetty Tauwnaar Ketty Cotty. Eén pennestreek van een verveelde koning was genoeg Om de hel uit hebzucht geboren te stoppen Twee eeuwen gingen verloren in duister Een waanzinnige wanvertoning van wreedheid met een bittere beloning want de slavernij trok diep zijn sporen, al mocht het volk in Egypte vrijheid horen op weg naar het land van melk en honing. Eén zin. 150 jaar geleden was uiteindelijk genoeg, zodat heden van verzoening mag worden gesproken. Maar de hebzucht laat nieuwe boeien smeden. De wil om vrijheid is nooit uitgestreden. Herdenk. En laat de ketenen gebroken. Prachtig. Je zit heftig mee te knikken en te schudden. Ja, ik vind het prachtig. Wat spreekt je zo aan? Nou, kijk, ik, ik heb je toevallig laten zien dat ik een gedicht heb meegenomen over verzoening. Ja, heb er zelf, zelf ook een meegenomen? En ik, ik denk van, de, uh, dat woord komt er ook in voor. Verzoening mag worden gesproken en dat is mooi. En, en, en ja, oh, de ketenen gebroken. Nou, ik vind het een heel prachtig gedicht, meneer Borg. Meneer Borggeve, heel hartelijk bedankt. Ja, en, maar mag er inderdaad van verzoening worden gesproken? Ja. En, en wat is dat dan? Verzoening? Uh, verzoening, ja. Ja, ja. Wanneer is het verzoening? Als je... Een verzoening is wanneer je tot één komt, toch? Ik bedoel, als je ruzie hebt als partners met elkaar... dan verzoen je het door uit te praten en whatever. Je geeft elkaar de omhelzing en het is over. Maar een verzoening onder de mensen is nog meer... Het, het, het idee geven van, uh, we respecteren je voor wat er allemaal om je heen gebeurd is. En, ja, zo. En, en hoe zou dat kunnen nu, na 150 jaar? Nou, wat we net hadden toch, die spijtbetuiging, die erkenning. En dan gaan we gewoon verder. Dan is er een onderdeel afgesloten. Ja. Maar we gaan gewoon verder... Gedicht is... gedicht is is voor, voor jou. Mag ik het hebben? Mm -hmm. Oké, okay, dank je wel. En het is wel. later te lezen vandaag op onze website. EO.nl slash ditisdezondag. Um, afgelopen week in de Nederlandse kranten ontbrandde weer de discussie... over het gebruik van het woord neger. Oh, ja. Het was weer zover. Het N-woord noemen wij dat. Ja? Het N-woord. Dat gebruiken we niet meer, hè? Nee, nee, nee. Want in 2006 is de negerzoen ook afgeschaft. Oh, jawel. Ja, dat is ook een strijd, ja. Ja. Maar is het nou een geuzennaam of is het toch echt een scheldwoord? Het is een scheldwoord. Want en, um, als, je zou, als je zou gaan kijken wat neger betekent, neger, negeren. Ik bedoel, je kan er heel veel uit halen om te zien dat het zo vernederend was. En dat het een. Uh, ja, er zijn wel mensen die dat niet zo zien. Dus onder de Surinamers heb je ook wel mensen die er geen moeite mee hebben. Maar uh, we gebruiken ook... hem liever niet. Is, er, is het in uh, Suriname minder een big deal dan in Nederland? Hier is het, is het meer een big deal. Meer? Ja. ja. ja dus daar ja. minder? Daar minder. Omdat, daarom willen wij hier uh, vanuit Nederland, de Surinamers die hier wonen... in Suriname ook gaan bewerkstelligen dat het N-woord niet zo veel meer gebruikt wordt. En hoe komt dat? Dat het, dat het daar dus veel minder erg wordt gevonden dan hier? Ja... Hoe zal ik dat beantwoorden? Ik denk van... Of daar zeggen Surinamers het onder elkaar? Ja. En ja. Het wordt, meer, het wordt meer gebruikt in een soort van volkstaal ook, weet je wel? En dat zal, ik denk dat die bewustwording daar een beetje langer zal duren dan hier in Nederland. Omdat je hier in Nederland meer bewust wordt gemaakt van je neger zijn, weet je wel? En dat een, die bewustwording, als je dat hebt, dan denk je van, dat wordt niet meer. Hoe... Hoe, ja, dat is misschien gek, maar hoe, hoe moet je het dan noemen? Wij zeggen de Afro-Surinamers. Oh ja. ja. Ja, de Afro-Surinamers. Dus uh, zo benoemen we uh, de, de Surinamers nu. Want uh, zwarte, dat klinkt ook weer... Ja, nou, maar als je zwart zegt, dan moet je ook wit zeggen, hè? Ja. Geen blank en wit. Zwart en wit. Weet je wel? Dus, uh, of blank en zwart, maar zwart en wit... En die kleur is ook wel een mooie kleur, zo doen we het sowieso. Maar die interpretatie voor het zwart zijn van iemand is uh, soms niet echt mooi. Nee. nee. Ja, of zijn we in Nederland te politiek correct? De negenzoom mag niet, uh, Zwarte Piet moet ook al in de ban. Ja, dat is beladenheid, hè. Die Zwarte Piet en uh, de, kijk, kijk maar ziet hoe, u dat ook zo? Kijk, maar hoe, hoe Zwarte Piet zijn taak is. Ik bedoel, hij, hij gaat met de roe, hij is meer. Uh, de, Sinterklaas is dan de witte man die dan op zijn paard komt en alles doet. Maar Zwarte Piet is meer die ene die er mee gaat met, zich, met zijn zweep. En, ja, misschien ja, die zwarte, in de naam is Zwarte Piet. En dan maken die mooie witte jongens zich zwart... met allerlei dingen over hun lichaam. Maar het is toch gewoon cultuur? Dat voor jullie wel, ja. Wij hebben het in Suriname ook gevierd, hoor. Ja? Sinterklaas, ja. Maar zonder Zwarte Piet? Ook. Of ook. met? Maar het bruine Zwarte Piet. Wel met? Ja. Ja. En dan zou die in Nederland moeten worden afgeschaft? Nou ja, want nu is het niet meer zo. Nu, dat is die bewustwording, toch? Ik bedoel, we waren een kolonie van Nederland. We hebben, we hebben alles wat Nederland had, hebben wij in Suriname ook gevierd. Weet je? We hadden ook een Sinterklaasintocht en alle soort dingen. Maar later werd het Godopah genoemd. Was het een bruine Sint. Godopah is goede vader. Weet je wel? Mm -hmm. Was het een Surinaamse alman? En dan werd het Godopah genoemd. En dan werd het kinderfeest genoemd. Er werd geen Sinterklaasfeest meer genoemd, maar een kinderfeest. Dus we moeten Sinterklaasfeest afschaffen en we moeten goeroepaag... Niets moet. Niets moet. Het mag. Niets moet. Je wil het niet als... Je wil het wel, maar... Ja, het is cultuur. Je zegt het zelf. Het is cultuurgebonden. Maar de, de manier hoe men omgaat met Zwarte Piet... dat is uh, eigenlijk een beetje uh, voor ons niet zo fijn om te horen. En nog weer terugkomen te, op die slavernij. Vindt u het belangrijk dat we sorry blijven zeggen? Niet blijven zeggen, hè? Nee. Eén keer zeggen. Eén keer zeggen. <laughs> Zal ik dan namens mijn generatie het, het spijt me zeggen en u een omhelzing geven? <laughs> Zometeen, oké. Okay, zo. ja, nu, ah, nu. oké. Okay. Okay. Ja. Dankjewel. <laughs> Kijk oh, of ze dat God. over vijftig over jaar nog doen. Ja, die nazaten gaan het levend houden hoor. We gaan heel veel materiaal achterlaten voor de voor onze na Ja. Want wij zijn een andere generatie. We hebben het niet meegemaakt, maar we zijn er mee geconfronteerd. En we gaan gewoon door. Ja, u zong net al voor de mensen die vroeg hebben ingeschakeld... een liedje, wat ja. u straks in de kerk gaat zingen. Ja. Wat gaat er straks in de kerk nog meer gebeuren? Oh, als je dat ziet, het is heel mooi. We hebben gisteravond heel laat uh, nog versierd en uh, alles klaargezet. Want we hebben de raadsleden, we hebben de hele gemeente uitgenodigd. Alle andere kerkorganisaties. En we willen samen met uh, de zaankanters uh, er een mooie dag van maken. En we hebben het Maranatha Mannenkoor. We hebben een receptie daarna. Iedereen komt weer vrolijke kleding. Ik zeg vrolijke kleding, want je mag je kleden hoe je wil. En dan komen we in een kotto of in een panie, of in wat, Dus uh, Het wordt een hele mooie dag. Met eten erbij? Nee, we doen het in de receptievorm. Je weet Surinames houden van lekker eten. Maar, ja. maar en, uh, we doen het met hapjes. Surinaamse hapjes. En, en kunnen mensen nog uh, aanschuiven bij de kerk? Ja, dat is openbaar. De kerk begint gewoon om half één. Is, we hebben twee keer in de maand kerk in Sendam. Uh, maar dit, vandaag is het een speciale dag. En het staat helemaal in het teken van de 150 jaar ja, uh, afschaffing ja. van de Sendam. Ja, dat zaterdag. is een landelijke liturgie voor alle kerken. Dus vandaag wordt die liturgie in alle kerken gedaan. Dus een, uh, dat komt goed. Komt ja heel goed. En morgen hebben we dan weer die andere grote dag. Dus we mogen niet klagen in de Zaanstreek. En dan trekt u weer iets feestelijks aan? Iets anders. Ja, ik heb er een heleboel. <laughs> we, mogen, we mogen in de maand juni... mogen we onszelf zijn. In, we mogen het wel jarenlang al zijn. Maar de maand juni hebben we uitgeroepen... tot jaar van de sla maand van de slavernij. En dan uh, gaan we gekleed hoe we willen. Nou ja, ik, ik, ik wens u alle goeds toe. Uh, zeker voor vandaag en ook voor morgen. Dankjewel. Uh, Tijdens de toespraak ja. en de opening van de Anton de Kombrug ja, ja, in de Zaanstreek. Ja, ja dank je wel. En heel veel succes met alles. Oké. Okay. En als u dit gesprek wilt terugluisteren... ga dan naar onze website eo.nl slash ditisdezondag. Straks na acht uur op deze zender... een speciale verjaardagsuitzending van Vroege Vogels. Zij bestaan maar liefst 35 jaar. Menno Bentveld en Janine Abbering, gefeliciteerd. Janine, hoe gaan jullie dit jubileum vieren? Ja, goedemorgen. Nou, hoe gaan wij dat vieren? Dat is een goede vraag. Meestal ben ik uh, zondagochtend blij dat wij geen webcam hebben... bij Vroege Vogels, zodat niemand ziet hoe ik er <laughs> eigenlijk uitzien. Maar vanochtend zou ik willen dat we die hadden. Want ik zit op een van de mooiste plekken... waar je maar kan zitten om een radio-uitzending te maken. We zitten echt aan de rand van het Nadermeer. Menno is al met een bootje op het Nadermeer. Uh, we zitten hier onder een groot. Een grote partytent en ik heb ook publiek wat we nu even gaan horen ook. Ja, kijk, ja. Tachtig, uh, man uh, zit hier al klaar op witte klapstoeltjes uh, voor twee uur lang. Onze jubileumuitzending 35 jaar vroege vogels. Er komen oude bekenden langs. We gaan natuurlijk alles horen over het Meer zelf. Uh, ik zag hier uh, Ivo de Wijs is hier al net binnen komen lopen. Nou, het wordt, het wordt gewoon te gek. Blijf luisteren zometeen. Vroege vogels. Gaan we nog door? Oh, sorry, ik, ik, zit, ik, zat helemaal, ik zat al helemaal naar de verkeerde tijd uh, nou, toe, uh, Sirin, dat, te dat kletsen. Wordt, dat wordt volgens mij een fantastische uitzending. Ja, het wordt, het wordt helemaal... Ja, grappig, ik, ik ben helemaal natuurlijk een beetje van me apropos... omdat we in een totaal andere omgeving uh, uh, zitten. Dus ik dacht dat, we, dat ik al een beetje aan de tijd uh, zat. Maar dat is nog helemaal niet het uh, geval. Ik dus hoorde dat even... jullie ook op, op fluisterbootjes... Rond nou, wat, gaan we varen. Zelfs, wat we zelfs gaan doen is met een glazen kano het meer op. Dus we gaan echt op microniveau bekijken ook wat er allemaal zo in dat Nadermeer te beleven is. We gaan kijken bij de aalscholverkolonie. We gaan waterdruppels analyseren om te kijken hoe het eigenlijk gesteld is met de kwaliteit van het water hier. Maar vooral die kano met die glazen bodem, daar ben ik heel erg benieuwd naar om te kijken... of we nog gekke dingen tegenkomen hier uh, in het water van het Nadermeer. Dat heel is allemaal zo meteen. Dankjewel.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 Dit is Radio 1.